Uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Misbruik niet goed op. Ze lossen meldingen het liefst intern op. En als er wel een officiële melding wordt gedaan, is het vaak onduidelijk wat ermee gebeurt. Zeggen een onderzoeksbureau en wetenschappers van de VU in Amsterdam. Die hebben sportverenigingen en slachtoffers ondervraagd. Van de 100 politiezaken zijn er twee daders veroordeeld. Nederlanders hebben geen moeite met afval scheiden, maar brengen hun afval liever niet weg naar ondergrondse containers of andere inzamelpunten. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS en regionale omroepen. Burgers die van de gemeente hun huisvel moeten wegbrengen noemen als bezwaar dat containers te ver weg staan en te snel vol zitten. Zij geven het afvalbeleid van hun gemeente een zes. Wie een kliko aan de straat moet zetten geeft het afvalbeleid van de woonplaats een zeven. Het aantal mensen dat op internet te maken heeft met gijzelsoftware... is het afgelopen jaar flink toegenomen, met bijna 12 procent... blijkt uit onderzoek onder miljoenen computergebruikers wereldwijd. Gijzelsoftware is een virus dat de computer en de bestanden daarop blokkeert. Om weer toegang te krijgen moet de gebruiker geld betalen. Vorige maand lagen de systemen van een aantal Britse ziekenhuizen nog plat... door een aanval met gijzelsoftware.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 In de Randstad staan nu 24 files. De meeste leveren niet meer dan een minuut of 5 A10 vertraging op ongeveer. Maar veruit de meeste vertraging heb je nu op de A15 richting Rotterdam. Tussen Leerdam en harningsveld Giesendam staat 10 kilometer door een ongeluk met drie auto's. De linkerreis ook is dicht en dat kost je nu zo'n... Uh, Uur extra. 10 minuutjes vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen Zoete rijndijk en Roelewarensveen staat 8 kilometer. En op de, N4 of de A44 richting Den Haag staat voor de verkeerslichten van Wassenaar 4 kilometer. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Deze dame Madonna begon het allemaal in de jaren tachtig. Toen had ze heel veel succesvolle singles, waaronder deze, The de Material Girl...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 Deze hadden we al een hele tijd niet meer gehoord op de radio. De zin van Train en een show in Blue jeans. Nou ja, vandaar weer op deze zaterdagmiddag gedraaid bij CFM Zandvoort. Een goedemiddag, zo dadelijk het Zandvoorts nieuws in het kort. Maar eerst deze van het Goede Doel. Hier is België.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 Heen. Ik kan niet naar China, ik wil niet naar China, dat is met te druk. Ik wil niet wonen in Schotland, want Schotland, dat is met de na. Met de zon Dat was hem even bij CFM op de zaterdagmiddag, het vertrekmomentje. We gingen naar de Zuiderburen, naar België toe, met het goede doel. Ja, het Stoforts nieuws in het kort. Wat is er afgelopen week allemaal gebeurd, Albert-Jan? Nou, dat valt best mee, afgezien, oh. afgezien van een Maserati die iets te hard reed. Een klein beetje te hard. <laughs> een klein beetje te hard, maar dat is, dat is alweer oud nieuws. Hè? Ja, ja, ja. Geen, uh, helemaal geen uh, schade verder ook. Nee, een nee, nee. beetje glas, ja. verder niet.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 Op de website van de Zandvoortse Courant. Ja, verrassende uitslag van dit onderzoek, Albert Jan. Absoluut. Ja. Nou, wil je zelfs nieuws nalezen? Dat kan ook op onze eigen CFMF. Dus download hem nu.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 It smells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 some dag vanaf de Tolweg 10A. Met uh, radio en tv hoorde ja, je de singer van Kelvin Harris. Dat was een Slide. Ja, Albert-Jan, hij zit weer uh, tegenover ons. En uh, voor jou uh, naast je, Lex van den Dennehoorn. Goedemiddag, Lex. Welkom. Goedemiddag, Rob. Zo, is jouw week geweest? Uh, wisselvallig waarschijnlijk. Wisselvallig. Ja? Wisselvallig. ja? ja. Nog, uh, nog ja. naar het strand geweest? Nee, dat weer. Ja, één keer. Ja. Eén keer? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar uh, vanochtend gingen we even, uh, ging het even los he, met die regen. Jongen, jonge, jonge. Ja, maar Tjonge, van de week. De ene dag was het, was het subtropisch, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En de, nacht, de dag daarna was het weer. Uh, ja, dan was het weer mooi weer. Of hommeles, nou ja. Ja, ja. Het zoiets. Ja. <laughs> maar voorlopig hoeven we even niet te sproeien. Oké. Okay. Nou. Want het uh, is er genoeg. gevallen vanochtend. Toch? Ja. Dat is waar. Ja.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 Ach, goh. Veel zon. Oh. Ja. Na het weekend. Na het weekend. Ja. Na het en met ja. dit, met dit weekend met culinair zandvoort. Ja. Kan niet omdraaien? Als je het blad nou eens omdraait, kan je dan een andere. Ja. ja, misschien werkt ja. dat. Nee, ja. Help, help, niet. help, help ja. niet, help niet, help niet. Help niet, niet. Er staat dan een, een matige westelijke wind. De windkracht uh, 3, ongeveer. En een uh, maximum temperatuur van uh, 20 graden. En dat is normaal voor de tijd van het jaar. Ja.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 Donnerdag. Weet je dat al Dat is zo ver weg. Ja, al, ja, zo, maar dan heb ik een vrije dag namelijk. Heb jij een vrije dag? Een vrije dag, jongen. Ja, zit, zit hem in je agenda. <laughs> Donnerdag. <de, de> <laughs> Natuurlijk nou, ja. Kijk, ik kan dat wel even heel snel globaal voor jou bekijken. Ja, heel graag. Ja. Heel graag. Dat is wel dan een lokaal weerbericht ja. dan. Hè? Ja, je gaat dan gewoon even naar www.meteopagina.nl, of niet? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, heb je weer een andere site voor. Ja, daar heb ik weer andere informatie. Oh, dan is het... Bevolkt. Mm. Bevolkt. <lacht> Heb ik weer. Maar eh, ja, je bent toch geen zon aanbidder, toch? Nee, nee, helemaal nee. niet. Maar Daar hou ik niet van. Maar zo te zien blijft het wel droog. En er staat een, een matige westelijke wind. En oh. de temperatuur die komt ongeveer uit op een uh, graad of... Uh, 20, 21 graden. Oké, okay, nou, best aardig. Oh. Toch. Dus helemaal niet verkeerd. Nee, helemaal nou, niet je, verkeerd. Fietsweer, hoor. Nee, hè? Fietsweer. <laughs> ja, fietsweer. Fiets weer. <laughs> heb je wel een fiets? Ja, die heb ik ook, Oké. Okay. Ja. Maar de ballen zijn een beetje zacht, hè. Zo weinig gebruikt, dus... Hé, uh. <laughs> hey Lex, mag ik je weer hartelijk danken. En hoe kunnen de mensen jou blijven volgen? Dat Het weer ook. op www.mediopagina.nl En op Twitter...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 into heaven yeah oh, oh you are my sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way make me wanna to savor every moment slowly slowly you fit me tell her may love how you put it on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 Ik quiero respirar tu cuello despacito. Deja que aquí te pica cosas al je para que Ik wil je leren kennen, ik wil je leren kennen. besos despacito je las paredes de tu laberinto y hacer tu cuerpo todo un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 cito no. quiero desnudarte a besos despacito. Yeah. las paredes de tu laberinto y I just wanna hear you screaming, I bendito I can move And the got puts the kids to bed. And the got brings a book to them. Why can't you be like and the highlight? And the god loves drop beat a soul. the god put her on a pedestal. End the god's wishes for commands. But in the god, don't make no demands. And in the always back in time. End the god's not the cheating kind. Endicott's Be your man in the op zaterdagmiddag bij Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de single Anycats, een wat minder bekend plaatje van ze... maar wel leuk, vandaar dat we hem ook draaiden voor je. We gaan het hebben over het Zandvoortsmuseum... want het Zandvoorts Museum is verzelfstandigd. Er is een nieuw bestuur, geprivatiseerd, geprivatiseerd Zandvoortsmuseum. Nog voordat de Europese, Europese kampioen Zandsculpturen bekend werd gemaakt... maakte wethouder Gert Tonen de namen van het beoogde nieuwe bestuur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 I'm not good enough for you. I can tell the way.